Dat het nog lukken, of hè. Het zou zomaar kunnen lukken. <laughs> het zou zomaar nog kunnen lukken. Ja. Hey, uh, Allee, zoeken zo maar eens. Wat denk je? Ja, ik, ik heb een heel mooie intro. Hoppa. You know, the virus in our country is now uh, under control, but the panic is, uh, is more dangerous than the virus itself. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossierk. Het is dinsdag 4 februari en u luistert alweer naar de 14e aflevering van de Praattafel-podcast. Groetjes van Istvan. Zo is dat van. En ik ben er nog altijd. Al 14 keer aan jouw zijde. Groetjes van Filip Ozir vanuit Antwerpen. -Noord. Welkom aan de Praattafel met Ossie en Ossier. Yepa. Oh, Zo mooi Engels van een, van een welgeëduceerde minister van Volksgezondheid. Ook vertel eens de the virus. There is no problem with the virus. <laughs> nee, nee. Nee, it's the panic. En, en, en je weet, uh, hoe harder ze roepen dat er niks aan de hand is, hoe meer, ja. hoe meer uh, je je zorgen hoe meer moet dat maken. We, Hoe meer dat het noodzakelijk is om shotguns uh, in te slagen en schoon water. <laughs> uh, meneer we, we, Filip... we gaan moeten preppen, is van? In ja, de zeker. Van de dagen? We moeten preppers worden. Ja, die shows die zijn nu verdwenen. Die, die, die waren op National Geographic en Discovery. Had je allemaal van die series van die preppers en zo. Yeah. compleet. Maar <laughs> dat grid. is daar dus. Ja, dat is in Amerika helemaal nots uh, geworden. Want dan, je moet je de koor uit voorstellen, maar dan met paletten. Dus een palet rijst. En er staan gewoon 30 paletten. En mensen kopen complete een kubieke meter rijst. En een kubieke meter bloemen. En dat is de handel daar, jongen. Niet te geloven. Dus, Geweldig. Ja, dus we wachten met z'n allen op de grote ramp. Filip, uh, hoe is het met jou? Hoe was je week? Het was een korte week. Uh, we, vanaf donderdag waren we in de lucht. Dus, uh... Het was een korte week, want, want uh, jouw huisschil verslagen nog op mijn, uh, op mijn bureau. Dus... Uh... We hadden elkaar nog maar net getroffen voor de vorige aflevering en hier zijn we al terug weer. Uh, het was een korte week, het was een week met uh, iets te veel pijn, iets meer pijn dan dat we willen. En uh, we hebben een uh, grote datum, namelijk over enkele dagen ben ik 28 jaar gehuwd, is van? Oh, dat is een interessant getal. Met de love of my life. Chris. Dat, is, dat is dus vier keer de seven year De vierde is seven year Pier, itch. Dat is al. Ja, mijn vijfde itch gaat beginnen. En, um, en jeukt het nu al? <laughs> het jeukt nu vooral omdat ik uh, vrijdag ook weer naar de doktercontrole moet. Dus die, dan gaan we weten. Hoe het is dus in de volgende aflevering... misschien meer nieuws over mijn volgende operatie. Dat is het. De... Oh, naar die dokter, niet naar zo'n verzekering. Nee, nee naar, de, naar de echte dokters. Ah, oké. Okay. Niet naar de verzekering geen dokters. Ja, ja, en dan gaat het dan weer over of jij op de brug moet... en uh, de chassis moet weer los en de motorkap open. En... Hopla, ja. En er moeten uh, röntgenfoto's genomen worden... en uh, sterrenstelsels onderzocht worden, maar... Uh, we zijn een lange weg aan het ja. wandelen. Um, ja. En de weg is hard en de weg is vermoeiend. Maar dat wil niet zeggen dat we, um, dat we ons hoofd er laten bij hangen. En we zitten vol energie, is van. Nou, je spreekt alvast in koninklijke meervoud. Dus je hoofd Absoluut. Ik vol. heb ook een koninklijke naam. Het, uh, koning Filip van België. Ja. Dus... Uh, het zou erg zijn dat wij niet uh, in het meervoud spreken als koning zijnde. Precies. En we gaan het nog steeds niet hebben over uh, nu, wat ze nu weer hebben... De, ...de koninklijke opdrachthouder. Wat dat de fuck nou weer is. De koninklijke opdrachthouder gaan we het niet over hebben. We gaan ook niet hebben over, over die rare jas die hij draagt. Die, een, een van die formateurs, die kerel... Ja. Uh, uh, Koens... Hè? Ja... Die, Die had toch zo'n rare jas aan, vond ik, zo met groene en blauwe ruiten. Ah, maar goed. Ja, nu ja, is het Koen Geens, hè? Dus van, van minister Koens naar minister Geens. Ja. Koen Geens. Hallo, we hebben daar bezoek Hallo. Hallo. Hallo, we hebben bezoek. Ja, ik zie de praattafel, hè, maar voilà. binnenkort betaalend bezoek. Sorry, ik onderbrak jou ja, weer eens. Geen probleem. Uh, dus uh, dus ik, ik, ik begon mij bij die informateur van de CDV, de minister Koens. Uh, daar. Ik zat altijd maar op die rare jas te kijken. met het zal is het van het zal er wat, soort... wat staat er op het menu voor vandaag? Nou, uh, goh, uh, van alles. Ik heb toch een paar hele leuke clipjes. En vooral, uh, ik ben een klein beetje, nou niet benauwd... maar toch uh, die hele coronatoestand... dat is natuurlijk van beginsel af aan. Want ik heb dan een New York Times artikel gelezen... waaruit bleek dat de Chinese regering... Uh, deze zaak toch alweer veel te lang onder de pet... Heeft gehouden. En waarom? Omdat uh, dit de periode is waarin al die provincies daar hun lokale congressen hebben van de partij en dit is altijd een Good News Week. <laughs> dus daar worden altijd zo die partijcongressen van, nou we hebben dit weer en zus. En dan is er enkel goed nieuws op alle nieuws, Ja, En ze willen dat niet verstoren, zo simpel zou zijn. En nu al intussen zo. 300 dooien die dat idee niet hebben overleefd. En ik weet niet hoeveel nee. hartstikke zieken. Maar ja, het is allemaal hartstikke relatief. Dus daar gaan we naar kijken. En dan heb ik nog ja. een kleine bevestiging over mijn wijnverhaal. Ik zou nu dus echt om gaan fietsen. Want er blijkt toch inderdaad geen, uh, geen verhaal te zijn. Aha. En, uh, en uh, ja, met de werkloosheid, dat, is, dat speelt toch nog altijd. En uh, daar gebeuren soms hele interessante dingen. En dat is zo'n beetje mijn pakket voor vandaag mm -hmm. uh, behalve de gebruikelijke dingen, want na de, het volgende onderwerp gaan we natuurlijk even weer de tour doen langs al de demo's we gaan straks ja. Ja, ja, de pret-tour van de wereld willen ik doen, <laughs> ja, we zeker. gaan straks hossen, hossend de wereld over ja, in Nederland kan en, uh, je ook. Daarna gaan we langzaam maar zeker. Dus na jouw uh, jou laatste clip, uh, die uh, mijn Osierkwartier gaat mooi aansluiten bij jouw coronamishaps trouwens. Ja, ik denk het wel, ja. Want ik, ik doorzwom zoals steeds voor de luisteraar de uh, internetcommentaren. En mm -hmm. ik, uh, ik heb dat ditmaal... Um, Gedaan door de duistere diepte der griepvurussen te onderzoeken en uh, de eerste coronabesmetting in ons land geconstateerd. Ja. Ja. Dus dan gaan we daar eens op de reacties kijken. Uh, ik lees een fragmentje voor uit uh, mijn eigen dagboeken uit 1994. Toen je ziek was? Nee, helemaal <laughs> niet. Uh, dat heeft dan weer te maken met Tournee Mineral. Oh, ja, ja. Het week okay. is er eentje opnieuw uit de oude doos. Mm -hmm. En uh, dat heeft dan weer te maken met de werkloosheid van Istvan. Uh, het okay. uh, niet de werkloosheid van Istvan, maar het werkloosheidsonderwerp van Istvan. Ja, zeker. Uh, hit the ditch heet het, het liedje. Het gaat erover wat doe je als je in de dood ligt. In, in de goot ligt. Excuseer, luisteraar. Ja, nou. en, um, Geen maar, groot verschil. En dan, ja, en, beste Istvan en beste luisteraar. Ook deze praattafel begin ik weer met de haiku van de week. En dat is er eentje volledig in het thema, al eerder aangehaald. Okay. Volledig in het thema, maar, in het gezondheidsthema zit, dat er nu in de wereld bezig is. Ja, ik ga even de deur van de stal openzetten, want ik was daar nog niet helemaal. Maar... Ja, ja, ja. Oké, okay. zijn ze er al. Ik dacht al waar het. Even kijken hoor, Betsy 334. Belinda898X2 ja, ah, je bent wat die allemaal. gele stickers in die oren aan het schieten zijn. <laughs> okay. uh, Lieve mensen, het is weer eens gelukt Het, het ontspruit allemaal De, de onpeilbare dieptes van deze man's gedachten Het is weer een literair wonder uh, we gaan weer helemaal onszelf inleven in het uh, zijn van zen... voor deze nu komende uh, haiku van deze week. Uh, ik hou mijn adem in, ik sluit mijn ogen en ik ben er helemaal klaar voor. Coronavirus. Of geen coronavirus. Dat is nu de vraag. Even kijken. Oh ja, ja hoor. Help. Juppiekee. <laughs> De koeien zijn high, iets van. <laughs> ja man, het, het lukt je toch verdomme <laughs> elke keer weer. Is, je zou haast iets moeten bedenken dat het niet lukt. Want, ja, weet je. Maar, maar ze vinden het geweldig. Ja, en de melk die ze geven de dag daarna, dat is ook heel populair. Nu vooral in Antwerpen-Noord. Ja. Er zijn families die nu overgeschakeld zijn... om deze melk te verhandelen in plaats van die rommel uit de haven... daar met die drugs. Ik moet zeggen, die families, die hun familieruzies... zijn met 100% gedaald. Oh <laughs> ah ja, dat is, dat is waarschijnlijk door allerlei zaken. Door, door, door het ingrijpen. Ik weet al, dat komt door die twee agenten op die motorfiets. Absoluut. Hè? Dus nu, nu is iedereen echt uh, schijt in zijn broek. Want ja, eerst hadden zij de machine guns, maar ja, nu... Uh, nu is het een ander spel. Dit is de raaktafel op met Mossie en Ozie Ja, we gingen eens even kijken op, de, de, op het wereldtoneel. Want het is mijn partij onrustig. En ik heb een uh, schattige Wikipedia-pagina gevonden waar alles in staat. Hè. Uh, we beginnen zo'n beetje in Venezuela. Dat is in 2014 begonnen. Het is nu een beetje allemaal dubbel op. Want die Maduro die houdt het maar uit. En die andere man, ja, dat lukt maar niet. En zo, dat uh, vermindert een beetje. We blijven daar in de buurt. We hebben Peru. Peru. Het is een ongoing period of instantie. Stability in the Republic. En, uh, oh ja, dat was die Kuzinski. Dat is allemaal zo corrupt als wat. Uh, yeah. Goh, waar zullen we nou eens naartoe springen? Latin American. Ja, overal is het daar onrustig. Uh, Algerije <coughs> gaat nog steeds. The, the Revolution of Smiles of the Heroes. The Revolution of Smiles, oké. Okay ja begon op 16 februari 2019 en dat gaat nog steeds door want ja de ellende, de ene elende regering volgt de andere op en ze schuiven mekaar stoelen onder mekaar's kont en dan is het weer een ander uh, goh ik zie dat er nu in uh, Georgië ook al nu weer oi oi oi, oi, oi. Uh, series protest in the country of Georgia. Dus daar zijn de mensen ook niet blij. In Kazachstan is nieuw bijgekomen. Uh, ja, en dan in Amerika heb je dan nog die uh, Women's March gehad. Dat was toch wel een uh, serieuze demonstratie, lijkt me. Maar fijn. Mm. Um, en dan zijn er nog steeds de Fransen die nog uh, doorbijten tegen Emmanuel Rak. En uh, nu ook de Filipijnen zijn erbij gekomen. Ah, Juppie. vertel, vertel. Tegen Duterte. Dan, ja, ja. De, de, de, de, ja, dus Oe, dat was toch zo'n goede volgens de. Hè? Ze hebben er toch voor, voor gekozen. Ja, maar dat is ook weer zo'n Trumpiaans eh, idioot een, ja. die, die gewoon de, tussen de waarheid en, en, en. zijn wereld geen enkel le brug ziet of nodig vindt. <lacht> nee, die, die, die regeert het is hem maar toch wel op die. Ja, dat is het figuur dat die onmiddellijke doodstraf en zo terug ingevoerd heeft voor. voor um... Drugtrafiek of drug, eh, drugs uh, verkopen of zoiets, staat gelijk met onmiddellijke doodstraf of... Ja, daar is ik frank terrorisme. Er zijn uh, politie, zo van die neppolitiebrigades... die dan rondtrekken en mensen gewoon op straat overhoop knallen. Uh, het is volledig uit de hand gelopen. daar. Ik geloof zelfs vier of vijfduizend doden. Dat is echt massaal. Uh, ja, uh, dan gaan we het maar toch eens even weer bij eigen huis zoeken. Want ja, al die ellende, ja? dat is niet zo tof. Uh, maar mm. ja, we moeten er toch wel aandacht aan besteden. dat de mensen moeten bewust blijven. Niet waar, onze luisteraars? Absoluut. Uh, uh, even een klein ding. Ik heb in de vorige podcast verteld dat het wel heel zinvol is om nu alvast goede wijnen te gaan stockeren. Als je ergens een kast over hebt met uh, wat ruimte voor de komende vijf ja. of tien jaar. En uh, ja, zoals veel in deze podcast roepen de mensen... ach, die gasten die lullen, maar wat is allemaal uit in duim gezongen. Well, I don't think so. De kans is groot dat uh, peperdure wereldberoemde wijnen... zoals Chateau Margaux of Lafitte Rothschild... dat die op termijn gaan verdwijnen. Jawel. Ja. Hoor je dat? Mm -hmm. Dus dat is echt. Uh, dus ik zou nu maar inderdaad uh, beginnen met dat boekje van die onfietswijnen, die Chateau Margaux en die Bordeaux en zo. Want die kan je dus mm -hmm. met dat boek vinden bij de Aldi, bij de Koolruid, maar dan met een ander etiket erop en zo voor, voor 5, 6 euro. Dat lijkt een beetje een dure wijn, of 7 euro zelfs, maar in feite is ja, dat een wijn van 30 of 40 al die euro. voor Grippen is dat een uh, Chateau-wijn. <laughs> ja, ja, maar die worden door het uh, Europees quotasysteem. dan maken ze te veel en die worden dan geherlabeld zo anders verkocht, snap je? Dus, ja, ja. dus het is eigenlijk een, een klasse wijn, maar, maar dan via de dump wordt dat gedumpt op de Europese markt en zo. Zo, zo moet je dat doen. En dan ja over tien zou jaar dat, ben je... Zou dat niet, het, mag ik er eens over, over, even over even bij stilstaan? Ja. Ja. <laughs> want, want, nou, die zal er blij mee zijn, want de mensen zuipen. Zou, dan dat, zou dat een een gevolg kunnen zijn van er is nu zoveel controle op eigenlijk kan je geen slechte wijn maken hè? nee, dat, ga, dat gaat niet meer omdat de wetens, dat gaat niet meer gebeuren want het moet efficiënt zijn dus het is tegen het systeem het is niet tegen de consument, die, trekken, die bedrijven trekken zich geen reet aan van de consument. Maar het systeem is zo ver gekomen en dat is dan weer... Zo heeft elk systeem het zijn voordeel en het zijn nadeel. Het voordeel is natuurlijk dat slechte kwaliteit en goede kwaliteit verdwijnt. Omdat het systeem heel inefficiënt is geworden. Als je slechte wijn produceert, gaan de mensen het niet kopen. Nee, want maak je, een... Dan maak je geen winst. Ja. Je moet winst maken, dus je produceert zo goed mogelijke wijn aan zo laag mogelijke kost. Maar uiteindelijk zal elke wetenschapper niet anders kunnen zeggen dan dat is de meest neutrale goede wijn, mm -hmm. zonder nadelen. En dat is dan de kwaliteitswijn. En in die zin gaat, dat, gaat er eigenlijk enkel maar goede wijn zijn. Dus ik volg dat wel. Dat zal erger en erger worden. En dan... Ja. Je kan niet meer zeggen, dit is goede wijn, terwijl dat mensen gewoon neutraal weten, die 7 euro wijn die smaakt zoals een 20 euro fles of een 50 euro fles of een 100 euro fles dat, dat, dat speelt ook zeker mee maar omdat ja, geen slechte wijn bestaat, dat komt voor een groot deel door, vooral door software Want als je dus, ja, ja precies, door wetenschap door software, ja, door technieken dat kan je kopen maar je kan dat kopen, hè? dus, dus je, je, je gaat die wijn groeien ergens... en je koopt dan zo'n installatie, een paar van die vaten... dat is allemaal kant-en-klaar, dan komen ze zo in elkaar steken... Dan kan je helemaal compleet kopen. Of je nou tien flessen, honderd of tienduizend wil maken... dat is allemaal kant-en-klaar te kopen. maar dan komt het. Je moet uh, de software hebben die dus die sensors uh, uitleest... en, precies, en dan typ je in welke wijn je wil hebben en hoe je hem wil smaken... en dan die software... Maar, en dat kost waanzinnig veel geld. Dat is, het alle, dat is zoals de Coca-Cola smaakrecept. Dat is de, en, ja, en dan afhankelijk van uh, hoe goede wijn je wil maken... Dan gaat die prijs van die software, die algoritmes... dat gaat uh, stratosferisch omhoog. Want ja, er mm -hmm. zitten de recepten in voor de super Bordeaux en de super dit. Maar dan in plaats van in vijf jaar kan je dat met die software in één jaar. Want die laat dat kunstmatig door met die temperatuur temperaturen te spelen en zo gaan ze dat allemaal versnellen enzovoort. Ja, dat, zo, zo werkt dat. Ja. Ja, interessant hè. Dus we moeten, we moeten van carrière veranderen en we moeten aanmaals wijn gaan produceren. We moeten eigenlijk een kleine karel van Gucht worden. Ja. En, maar dat geldt ook voor bier en whisky tegenwoordig. Hè? Als je een micro of een micro-whisky-stokerijtje. In Engeland, uh, Schotland, uh, Wales... Je kan niet meer rondrijden zonder zonder over de microbrouwerijen te rijden en net hetzelfde in de East Coast van Amerika en ook trouwens in de West Coast. Ik weet niet hoe, de, hoe het in de Midwest zit en in Centraal Amerika, maar, uh, Centraal Verenigde Staten, maar um, in, de, in de West Coast waar ik vaak kom uh, uh, voor mijn familie, te om, op familiebezoek, um, daar, uh, daar drink je op café geen Budweiser. Er besta bestaat nauwelijks nog een... een een, uh, een eetgelegenheid in, in Los Angeles waar dat je, dat is enkel nog in de snackbars Rolling dat Rock. je daar, uh, maar in het café, ik zal zeggen het praatcafé zoals wij dat hier kennen om gezellig even samen te zitten bij een glas met een stukje kaas, uh, dat is allemaal microbrewery geworden. Ah ja, tuurlijk. In ja, een is... echt keuze, 10, 20, 30 smaken. Hè? Dus... Ja, precies. Maar die trend zit hier ook al aan te komen. En zo hoor. Uh... En, en, en, en wat wij vergeten hier te doen, die Amerikanen, dus ook microbrewery voor non-alcoholische dranken. En dat is wel heel interessant. Dus daar krijg je ook een heel interessant aanbod aan bessen sappen en, en, en uh, allerlei bessen waar je nog nooit van gehoord hebt. Uh, allerlei notendrankjes, uh, noem het maar op. Dus dat is, uh, vind ik wel knap eigenlijk. Het is een beetje het effect van... Uh, wat uh, YouTube en het internet heeft gehad op die dan zelf hun ding ja. kunnen maken en zo, zodat er geen grippen door de industrie... En door de hyperregularisatie en hypercommercialisering was het ja. gewoon uitbaten van zo'n commerciële bar ook niet meer interessant in veel delen van de stad. En met de ups, uh, upscaling, met, met uh, mensen die, die graag uh, mensen die zich begeven in de openbare ruimte en daar cultuur en, en vertier willen vinden voor een kwaliteit dan moet je naar de micro Managements gaan. Dan moet je naar de kleine hmm. zaken gaan. Omdat de grote zaken, um, dat is Massa, dat is Coca-Cola, ja, ja. dat is McDonald's, dat is uh, Burger King. <laughs> ik was een uh, jaar geleden met mijn vrouw uh, spandeerden wij een weekje in een huis van een kennis in de Ardennen daar. We gingen ja. dan eens naar een supermarkt en uh, ik dacht, nou, ik wil eens een biertje. En op een gegeven moment hmm. zie ik daar de uh, biersectie en dan de twee, drie planken, waar... Uh allemaal trippels, maar allemaal er waren geloof ik 17 of 18 verschillende... allemaal van die microbrewery, verschillende ja. flesjes... met de meest mafste namen. Nou, ik heb ze allemaal gekocht. Ja, en er waren er een paar geweldig lekker. Echt, echt drie of vier, maar ik heb geen idee welke. Ja. We, we hebben nog op de beelden geprobeerd te zoeken, maar dat is... Het ja. is ons eerste jaar productie, we zijn maar. er nog niet maar we blijven aanboeren. Nee, precies. Maar dat leeft daar dus in de Walen... wel keihard, want dat zie je dat dus hier na. niet. En dat was gewoon een... een carrefour, zo net zoals hier. Maar hier zie ik geen... dertig uh, verschillende mi microbrouwer... In Vlaanderen wordt niets meer geproduceerd... nauwelijks nog. Enkel uit de man. dan een beetje in Limburg. En dan het noorden... Uh, Goorend en Loenhout en, en, en, en Westwezel... met de, met de varkensboeren. En dan een beetje hoogstraten, dat is het andere uiteinde vlakbij Nederland. Dat zijn dan de aardbeien en de fruiten. En uh, ja. daar is ook een, uh, een veilingshuis. Omdat er dan het noorden van Limburg, op tegen Nederlands Limburg, gaat de grens over. Dat is de fruitstreek van België. Mm -hmm. Op het Pajottenland er zijn nog een paar... Ja, schijnboeren noem ik dat uh, boeren die aan de laatste strohalmen uh, zich vasthouden België heeft, heeft het volledig agrarische produceren van voedsel een beetje verminderd, steeds verminderd, steeds verminderd altijd met aankopen in het buitenland en ook het binnenland uh, te verkavelen mm -hmm. uh, al die landbouwgronden zijn ook miraculeus bouwgrond geworden in de jaren 60, 70 80, daar hebben mensen zich schatrijk aan gemaakt uh, enkele boerenpolitici voorop. Uh, uh, waar dat Nederland veel meer die open ruimte nog ingezet heeft voor... Uh, die zitten nu met het probleem. Ingezet hebben voor de productie van allerlei landbouw, ja, ja, ja. Uh, gewassen en, Ik en dieren. Vertellen. Ik zal je vertellen. Nederland, hè, productie van voedsel. Uh, uh, varkens, hoeveel per week denk je dat er doorgaan daar? ja in de productie, dat moet iets van miljoenen zijn ja, er worden 300.000 varkens per week geslacht daar ja, dat is <laughs> meer dan een miljoen per maand exact, hè? dat zijn miljoenen <laughs> nou, en, niet... en dan doen ze raar dat ze zo'n stikstof, want die beesten die arme beesten die uh, staan wel in hun armoedige leven maar alleen maar te winden te laten enzovoort ja, dat is nogal wat ze doen, die staan ergens in een kooi winden te laten en, en, en ze vertikken om daar een luchtafzuigsysteem uh, en daar... Uh, uh, methaan kan je nog nuttig gebruiken in de industrie, maar het gaat gewoon allemaal de lucht in. Absoluut. Hé... Hey, uh VRT heeft toch wel een het VRT nieuws Dat is het journaal hier. Die hebben toch een pracht manier gevonden om nieuws moet toch gebalanceerd zijn hè, Filip? Ja, gebalanceerd nieuws, krimnieuws. Oké, nou hier hebben we een prachtig voorbeeld en dat heeft te maken met het liedje wat we laten voortkomen. Dat werkloosheid liedje. dit ging er even om dat het best eigenlijk goed gaat met werkloosheid in Vlaanderen. De werkloosheid in Vlaanderen is ook in de eerste maand van dit jaar opnieuw gedaald... ten opzichte van een jaar geleden. In januari waren er 184.000 werkzoekenden... ongeveer 4,5 procent minder dan begin vorig jaar. Ook bij de mensen tussen 55 en 60 zijn er minder mensen die nog werk zoeken... Nou, dan denk je toch bij je eigen. Dat, is, dat klinkt goed, vooral in de wat oudere leeftijd. Kijk ja, wel een Chinees uh, Nieuwsbericht. Het lijkt. In, in de ja, goede week. Ja. In die zin wel een beetje dubbel. Tussen de 40 en de 50 zijn er ook minder mensen die werk zoeken. Ja, ...daar wordt dan gezegd van dat is een positief cijfer... Ja. Hè? ...want er is minder werk... ...maar als je zegt ze zoeken minder werk... ...dan kan het ook omdat stormen, ze dakloos en, en tandenloos zijn... ...en ergens in de goot liggen... ...ze zoeken geen werk meer. Ja. Dus... Uh, ja, en ja, maar je... en dan... Ja, sorry. Dat is dan goed nieuws, dus de 50 en de 60 zijn ze op het item... ...en dan vermelden ze daar niet bij... Dat die mensen veelal met een depressie of met een ziekte of met een vervroegd pensioensysteem, ja, dan heb je minder werklozen, natuurlijk. Als je die allemaal in die speciale systemen inschrijft. Het is goochelen met cijfertjes, is van. Ja, het zijn geen werklozen. Het zijn mensen die geen werk zoeken. Voilà. Ja? Dat is iets anders. Nou, dan denk je, nou, dat is hartstikke goed nieuws. We gaan gewoon gelijk doorluisteren. Bij het failliete bedrijf CG Power Systems in Mechelen wordt het ontslagen personeel vandaag verwacht om hun persoonlijke spullen op te pikken en om materiaal van het bedrijf terug te brengen. Het bedrijf dat transformatoren maakt ging gisteren failliet en in Mechelen raken zo 470 mensen wellicht hun job kwijt. In Charleroi nog eens 70. Pff, dat schot om niet niks man, dat zijn 500 en dan wil ik niet eens denken aan de toeleveraars en zo Dat is. Ah, dat is de toeleveraars worden niet vermeld dus dat gaat over duizenden mensen die op ons sociaal systeem komen en dat gaat over mensen ik heb, er, ik heb het item ook gezien er was een interview met een man die er 33 jaar werkte 33 jaar is ja. van van de overheid moet hij nog 7 jaar werken voor een volledige loopbaan Okay. Anders krijgt hij zijn volpensioen niet. Nou, ah. gaat hij in die categorie van niet meer zoeken? Natuurlijk wil dat bedrijf niet meer te maken hebben met die, met die mensen. Dat zijn nee. allemaal oude werknemers, dat is een oud bedrijf. Dan geven ze er zo een nep reden van we hebben uh, dit en dat in India. Uh, natuurlijk gaan ze in India proberen een gerechtszaak te doen, omdat ze weten, bij wet uh, kunnen ze dan gewoon zonder probleem die bedrijven sluiten. Zo simpel is dat. Geen gedoe met sociaal overleg. Geen negatief uh, in het nieuws komen. Ken jij de naam van het bedrijf? Nee. Maar we zouden wel de naam van het bedrijf kennen als er weken aan een stuk een vakbondsactie gebeurt over hey, we worden ontslagen. Maar zo... Dat zijn van die technieken. En dat, dat stoort mij zozeer aan de hedendaagse papegaaienmedia. En ik, ik ben er al dertig jaar op de op de barricade vooraan het springen... van mensen, en ik zeg het ook tegen mijn studenten... mensen... probeer neutraal naar media te kijken... en zoek... zoek vooral achter... al die items... Uh, wat daar eigenlijk aan de hand is. Gebruik je verstand... Gebruik je verstand, raadpleeg verschillende bronnen, raadpleeg verschillende systemen. Kijk naar de geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Dat is een heel simpele, heel simpele regel die je nooit mag vergeten. Mm -hmm. Want ik geef straks daar nog een heel mooi voorbeeldje van in mijn kwartier. <laughs> Oké, okay, ja, we gaan straks op bezoek, bij mensen. We gaan echt naar het noorden van de stad, waar alles totaal anders is dan hier in Bergen, enzovoort. Um, ja, goh... Uh, dat was goed nieuws en slecht nieuws. Ja, dan nu uh, een interessant iets... Uh, want intussen is het gebleken, uh, ja, deze hele uitzending. Uh, ik, ik zou zeggen dat dit een, een virale aflevering is. Het is een virale aflevering. Voilà, de tyfus is uitgebroken. Nee, nee, nee. Uh, krijgt de, nou. nee, Krijg de tering? Nou, nee, Krijgt de tering, krijgt toch allemaal de tering? Ja, uh, valt voor mijn part allemaal dood. Ja, precies. Nu, wat is er gebeurd vandaag? het uh, nieuws staan er bol van en zo. Uh, dat er dus uh, iemand hier in België is geland, die is teruggebracht met een vliegtuig met negen mensen samen en een van die people. Nee, die bleek positief, ja. maar. Ja. Belangrijk, want hij had nog geen tekenen. Dus hij was niet aan het hoesten, proesten, weet ik veel. Uh, dus dat is het uh, probleem met deze vorm van deze griep. Dat normaal uh, be, ben je alleen besmettelijk als de tekenen zich uh, vertonen. Dus ja. als je al koorts hebt en zo. Maar dat is dus niet het geval. En dan blijkt dus dat de Chinezen daar met mensen controleren. En uh, nou is toch dit mens uh, er doorheen gekomen. We gaan eens even later. Is luisteren. daar ook al een ja. test? geweest of een, of een, of een proef? Uh, er zijn inderdaad observaties geweest en medische testen voor wij vertrokken en die waren dus inderdaad gericht op symptomen uh, of mensen koorts hadden of mensen hoesten, keelpijn, hoofdpijn en dergelijke uh, dus uh, ja, dat soort testen is toegepast ja, dus dit is absolute onzin. Omdat je gaat dus een test toepassen waarvan je al tevoren eigenlijk weet dat het nutteloos is. Want iemand die vol zit met het virus gaat niet positief op die test. Gaat niet hoesten en proesten. En ja. Geen koorts en zo. En, uh, geen koorts, geen uiterlijke tekenen. Ja. Ja, dus, maar nu een week geleden was er wat anders, en die clip heb ik toen niet gebruikt... maar ineens is die toch wel een beetje <laughs> actueel geworden... want een week geleden kwam we er worden, iemand, ja. een, een reisleider... iemand die een, een reisbureau heeft hier in Vlamingen... Ah, ja. die kwam terug uit Wuhan met het vliegtuig. Sorry. En dit is dus een week geleden, let op, maar dat was een heel ander de verhaal. Op de deur was je... Ja. Vandaag. We begonnen de wereld vandaag iets na vier uur... met een telefoontje naar Vincent Omen. Reisleider is hij, organiseert vakanties in China... en hij is vanmorgen vroeg noodgedwongen teruggekeerd vanuit China... en dat had alles te maken met dat coronavirus. Alle toeristische attracties in China zijn gesloten... en eh, meneer Omen wilde de toeristen die hij aan het rondleiden was... niet in gevaar brengen. Die terugkeer, dat kon niet zomaar vertelde hij ook... hij moest eerst een paar testen ondergaan. Dat ging gepaard met... Uh... Heel wat controles, eh, temperatuur meten, papieren invullen... en lekker malen in zowel in China als in uh, Hongkong deze ochtend nog. Mm -hmm. En uh, we moeten eigenlijk zeggen dat uh, de zwakste schakel eigenlijk de aankomst was in Zaventem, want dat laatst toch mis. is verwacht dat daar ook wat controles zouden zijn... omdat er heel wat Chinese passagiers op het vliegtuig zaten. Mm -hmm. uh, maar er werden ons ja, geen vragen gesteld, er werd geen uh, temperatuur gemeten, niets. Dus uh, mm -hmm. dat baart uh, veel reizigers mm -hmm. toch wel een beetje... Zorgen eigenlijk. En niet alleen vele reizigers, ik nu ook dus. Hè. <laughs> Want het blijkt dus dat er dus een heel vliegtuig vol met waarschijnlijk, ik weet niet hoeveel besmette mensen intussen... Die zijn, en na die man zijn er nog vliegtuigen volgeland. En die Chinese controles, die zware controles... hebben dus niet die ongelukkige man... die daar nu in dat ziekenhuis ligt, eruit kunnen halen. En al die andere mensen die hier aankwamen, Dus, man, we're all gonna die.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 Ja, en nogmaals, ja. Hè, hoe harder de regering en, en de dingen. Als roepen van je grapjes beginnen maken, is vaak. Ga rustig slapen. de regering wacht, wacht over ja. niks aan de hand, dan is het tijd om inderdaad naar de koolraad te gaan. Ja, dan moeten we naar de koolraad uh, flare guns gaan kopen. Precies, of anders naar de heuvels. <laughs> ja, naar de heuvel rennen. Want de voedself komt eraan. Oké, okay, man. Hey, ja, precies. Nou, dus uh, zo zit dat met de dingen. En nu is het tijd om een ander stuk van deze stad te gaan uh, bezoeken. Want we gaan namelijk van het zonnige, warme Bergen hier, er staan net geen palmbomen hier in de straat. Gaan we daar en daar bij jou. Ik weet niet of het daar, regent het daar bij jou nu? Ja, ja, het is hier zo uh, miserig aan het druipen. Zo aan het druppelen, aan het druppelen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dan delen dat we is dat is klimaat nu, want dat is geen weer, want wij hebben dat ook. in <laughs> het Ja. U hoort het, luisteraars. We zijn nu echt in een heel ander gedeelte van de stad. Het zinmoment van deze show is en, van. Ja, jij voelt je daar lekker hè? Ik voel mij daar perfect. Ik word kort rustig van de stilte om mij heen en het geroep en het getier. Ja, en en... Het gewoon omdat iedereen angstig is om op straat te komen. <laughs> er is ook geroep en getier in het Osierkwartier, is het van. Jazeker. Dan maakt het een levendere geboel. Uh, wacht even, trek even jouw uh, handel aan, want er moet van alles gebeuren. Dus uh, ik ja. geef je een paar seconden, terwijl uh, jij wordt geïntroduceerd... ga jij even je beschermende kleding aantrekken, want dus, ik wil ook niet besmet worden. Ik ga zo dus. meteen daken, hè? Ja, oké. Okay. levert commentaar op commentaar op commentaar. Op commentaar. Commentaar. Commentaar. Levert commentaar op commentaar. Hey, ben je er weer met je... Ik ben er weer, ik ben er weer. Ik ben van kop tot teen weer ingetaped ja. en ingeplakken. In dit geval eigenlijk ideaal. Ja. Want ik ben niet alleen beschermd tegen al het, het, het, het vuil en het vilijn in de internetcommentaren, maar ik ben ook beschermd tegen het coronavirus. Oké. Okay. Een win-win, ah, zoals jai -jai. dat heet.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 Ja, dat is die minister. Dat is 2 op 10 op uh, voorlezen in de Engelse taal. Hè? Ja. ja. <laughs> Uitspraak. Ja, daar mogen we geen punten op geven, want uh, dat was ver onvoldoende. Um, dus wat zegt dan de commentaargever op... Artikels zoals Eerste coronabesmetting in ons land. Er kunnen geen andere gevallen um, voorkomen. Ah ja. um, maar he, er zijn nog geweldige titels van artikels. Ik zal zo dadelijk de internetcommentaren erover geven. Um, Paniek in Canadees vliegtuig. Man van 29 maakt selfie en schreeuwt dat hij het coronavirus heeft. <lacht> maar er zijn ook artikels genaamd. Chinese vrouw jaagt verkrachter weg door te hoesten en hem wijs te maken dat ze net in Wuhan geweest is. Dat okay. is toch wel inventief van die dame? Maar er zijn ook wel, eh, nog andere geweldige titels: hè? Um, zoals multiresistente bacterie doodt twee patiënten met zwakke gezondheid in Waals ziekenhuis. Dus straks komen er artikels in in de krant met titels zoals man uh, gaat slapen om tien uur. En wordt wakker om zeven uur. <laughs> Ik bedoel, we gaan dit ontleden, is van multiresistente bacterie. Ja. Dus dat is een gruwelijke bacterie. Die zeer ja, zet, ja, dat is en, eng spul. Dus je moet niet naar het ziekenhuis spul. gaan. Dat is eng spul, maar die doodt twee patiënten met een zeer zwakke gezondheid. Oké. Okay. En als we dan even de... de de federale kaart trekken, het was in een Waal ziekenhuis. Hè. Dus. Ja, daar horen wij hier niks van. Hè. Dat, is, dat is aan de dus, andere uh, kant van die muur. En ja, die dus uh, ook, muur. Trump erbij, ook Trump wordt erbij gesleurd. Economisch adviseur van Trump ziet geen ramp in het coronavirus. Um, een Nederlandse. Uh, een Nederlandse journalisten zit in quarantaine. Uh, verhoogde waakzaamheid overal. En weer is het van weer is de vleermuis hoofdverdachte van de verspreiding van het coronavirus. Ja, ja, ja. Dus altijd maar op een ander steken. Dus, uh, zelfs de media doen eraan mee. Dus nu wordt die arme <lacht> vleermuis weer beschuldigd van het ronddragen van een coronavirus. Niet de mensheid wordt beschuldigd van het vernietigen van de habitat van de vleermuis. Nee, nee. De vleermuis is veroor... Is veroorzaker van de verspreiding van het coronavirus, maar goed. Ja, maar maar ook van ebola en zo. Een, de, de, de, ik, ik denk dat het ook niet heel vreemd is dat al onze griezelverhalen. Zoals de. hoe heet die nou daar? De Roemeens Dracula. Dat dat allemaal ja. vleermuisanalogie. Want goh, ja, die beesten die zijn echt door de duivel gestuurd. om ons een ras te doen beëindigen. Echt waar hoor. Um, ik ga u dan geruststellen. Hè. Uh, eerste besmetting van het coronavirus veroorzaakt ongerustheid bij werknemers op Saventem en bij mijn collega van deze podcast. Maar ik, ik, geef ze maar, ik heb het laatste nieuws gelezen. Er is geen reden tot paniek, is het van. Nee, nee, dat hebben we, gehoord, dat hebben we net gehoord. Van er is de geen reden tot paniek. En dan een mooie natuurlijk, in onze prachtige koekenstad gaan geruchten rond. Um, en ik heb er ook een stukje van op ATV gezien, dus dat er uh, dus nu uh, individuen zijn die het nodig vinden om um, dingen te zeggen zoals je mag niet in een Chinees restaurant gaan eten. Oké. Okay. Want je zou, hè, blijkbaar volgens hen hebben virussen dus een, een, een paspoort en een, <laughs> en een nationaliteit, want uh, volgens hen is het een Chinese virus. En ik hoor dat ik dikwijls in de media, het Chinese virus. Dat is bullshit, het is geen Chinees virus. Nee, het Net, is, is een... een Spaanse, het geen Spaanse virus. Het is via uh, van die vleermuizen, via civetkatten die ze daar eten, zoals wij hier, uh, weet ik veel, varkens uh, of nee, kikkerbelletjes eten of zo. Civetkatten, dat schijnt daar een delicatesse te zijn. Ja, en je ziet ook zo Trump met zo'n vleermuissoep. Uh, <laughs> heb je die? Het is een Photoshop, denk ik hoor, maar Trump die ziet zo'n vleermuis op tafel, Een vleermuis die zo helemaal niet gefield is of zo. Hè. Dus een, echt een gewone vleermuis, zoals een vleermuis eruit ziet. Uh -huh die zo in de soep ligt dus uh, heel vreemd ik zie die foto allemaal voorbij komen in mijn onderzoektocht naar dus iets van we zijn er, we zijn er. ik heb mij tot één artikeltje be... van heel die RACEM artikelen heb ik één artikeltje uitgekozen mm -hmm. en dat is dus eigenlijk het grote nieuws van 4 februari deze ochtend om 10 uur VTM nieuws uh, de nieuwsbron is VTM HLN, want HLN is een ondertak van de VTM van de Mediagroep. Ja, die, die zit nu in, dus in het midden van de stad. Hè? Het, uh, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, uh, zodat Bart de Wever zijn nieuws nog vlugger kan verspreiden dan in Vilvoorde. Dat vervelende <lacht> Vilvoorde ook iets te dicht tegen die vervelende Frans-taligen. Dus, uh, nu ja. gewoon vanuit zijn stad. Binnenkort staat er ook een mooie gouden troon. Met een, met een plak, hier zit de baas van alles. Hè. En daar gaat dan Bart de Wever enkele uren per dag zijn rijk over schouwen. Maar goed, eerste coronabesmetting in ons land. Er kunnen geen andere gevallen uit voortkomen, zegt Magie de Blok. Om iedereen gerust te stellen. Ja. Maar, maar natuurlijk, het internet um, is heel vriendelijk naar Magie. Want, zo zegt Jan Rotiers... ...bedankt om het virus te importeren, Maggie. Dat is toch lief, hè? Steven de Baardenmaker, bedankt voor de import. Oké. Okay. En Dirk Beukelaars... ...bedankt zelfs heel haar ministerie. Hij zegt... ...bedankt volksgezondheid om dit virus te importeren. Hadden we die België-ginder eerst niet enkele weken in quarantaine kunnen houden dat lijkt me veel logischer en veiliger. Dus eigenlijk, hij bedankt niet alleen, hij komt ook nog eens met een constructieve tip. Ja, met, ja dat met, is weer in die bedrijf. Dirk Beukelaars heeft duidelijk een bedrijfscursus Positief Denken gevolgd. Bij een of ander veel te duur um, um, uh, sociaal bureau hè, dat de teamgeest tijdens teambuilding-sessies wil... Um, wil op, op herwaarderen. herwaarderen. Ja, dat moeten niet Dat kunnen we niet zeggen, want dat uit een, dat uit een zekere zin van negativiteit, alsof het ja. daarvoor neer zou We're zijn. We gebruiken geen woorden zoals op en neer en we willen nee, er ook nee. niet spreken over voor- en achteruit. We zijn allemaal geweldig, we zijn allemaal winnaars. Allemaal winnaars en ook Herman de Kouter gaat door in die positiviteit. Dus weer al goed gehandeld door de Blok, zoals de rest van haar beleid. Dus, dus, dus Herman de Kouter geeft zelfs een positieve uh, waardering over het ganse beleid van mevrouw de Blok. Ja. En dan, Frans Peters is ook heel dankbaar. Frans Peters zegt, vanaf nu zal iedereen ons land gaan vermijden. Dank u. <lacht> nou, maar dat is goed voor groen met en zo. dan blijven al die planes leeg en dan vliegen ze leeg en die scoeper de mier dan moet verbranden er zelf niet ze erg minder... worden en dan kan ze zeggen dat, dat de resultaten behaald zijn en, dat is waarschijnlijk een kiezer van haar hij is heel blij dat iedereen zijn land gaat mijden ja hij heeft het zo niet met de vreemdelingen, snap je? Nee, nee, dus dit is een soort Ik van... En vind Nuit is zo blij ben. dat de, de blok geen honger moet lijden, want hij zegt, nu zit de blok met de gebakken peren. Dus de, de, de blok, de, de blok die kan al, uh, al eten en... Uh, en voilà. Ja, die, die lust ze wel, die, die gebakken peren. En, en, ja, dus, mijn... dus en, en ik ga dan ik, ik die vriendelijke commentaar. We gaan dan zo dadelijk ook naar enkele andere commentaren. Uh, we gaan eindigen we gaan, uh, uh, met Branda van den Berg. Okay. Die op uh, het artikel over de coronabesmetting. en over het feit dat Maggie de Blok zegt: er is niets aan de hand. Zij zegt heel slim, Maggie: er kon niks gebeuren. Heel slim als minister. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Dus dat zijn toch heel veel vriendelijke woorden... Mm -hmm. ...van vele internetcommentaargevers. Dit is de Praattafel-podcast oh, oh. met Mossie en Mossier. Zou ik ook zeggen. Ah, ik ben natuurlijk nog niet klaar, is het van... Oh, ja? Nou, ga rustig. Dit is de bis... He, dus als bis komen we toch nog even in ander vaarwater. Natuurlijk. Okay, De praattafel levert commentaar op commentaar. Oké, okay, nu zitten we weer op het juiste spoor. Ja hoor. Mark Peters is heel duidelijk. Sorry, zene. die mensen hadden in China moeten blijven. Oh. Over welke mensen weet ik niet. Dus die mensen... Is het nu enkel die negen Belgen of ook de, de Nederlander en de besmet, besmette Engels-Brit uh, en de besmette Duitser? Ik weet het niet. Um, Alain Brinaert zegt iets vragen naar problemen. Jan Jansen zegt, ik vraag mij af waarom het risico genomen werd om deze mensen terug te halen in plaats van... Oh, oh, oh, oh. Wacht even. oh, oh, oh, oh vragen naar problemen, het is toch vragen om naar problemen. problemen. Ja, ja, naar problemen. Ik lees letterlijk ja, wat ja. ze hier zeggen. Maar wat is heel mooi dat hoe, je wat dat zou je die daarmee bedoelen? Wat, wat doe je als je naar problemen, want je vraagt om naar problemen. problemen. Dus problemen, die, die jongen, die eh, problemen Janssens. <laughs> <laughs> dus dus uh, de mama heeft hem vernoemd naar, het favoriete, naar de favoriete hobby van zijn papa en dat was in de problemen geraken. Dus problemen Janssens. Ah, okay. eh, vragen naar problemen. Vragen naar problemen. Dat is dat dat is natuurlijk niet vragen, vragen om problemen. Nee nee nee. Dat, ze is... vragen naar de problemen. Want er komen toch problemen. Waar zijn de problemen? Kom aan. <laughs> nou ja, oké. Okay, dan vraag je <laughs> naar problemen, ja. Jammer, uw Nederlands is geweldig, hoor. Ik vraag mij af, zegt Jan Janssens, waarom het risico genomen werd om deze mensen terug te halen in plaats van ze ginder in quarantaine te zetten. Ja. Nou ja. Isie dus is voor te zeggen. Hè? Ja, uh, Wat met de andere Belgen die nog in China zitten of juist daarvoor zijn teruggekomen? Dus ook iets voor te zien. Ja, zeggen. precies. Dat, dat hebben we net gehoord: hè? die zonder controle. Dan... Die mochten zomaar binnen. Want uh, ze waren Absoluut. in China, hadden ze zo'n dingetje op hun voorhoofd. Nee, je mag door. <laughs> <laughs> en dan Robby de Meuter natu natuurlijk, Robby de Meuter hij verraadt een beetje van waar hij komt ik heb het gezegd en zal het blijven zeggen landgenoot of niet gender blijven en voor alle mensen die nu geaffronteerd zijn dat het op zijn West-Vlaams was uitgesproken het was ook zo geschreven okay, <laughs> en dan zijn er verbakten dus je kan geen onderwerp vinden en daar de commentaren van bekijken. En dat zijn de complottheorieën. Oh ja ja, nu wordt het sapper. Oh wacht even. Ja, oh ja, dat moeten we. Oh. The uh, global village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. Marshall McLuhan 1967. Ga door. Ja, dus Evi Kuipers slaapt heel slecht. Ik denk dat Evi Kuipers nog slechter slaapt dan jij van heel het. Want dus, dus ik, ik ga het op zijn Evi zeggen. Want ik beeld mij in dat Evi zo zou ze schrijft ook zoals mensen uh, ze zoals men spreekt. Ja. En al het bordpersoneel van die vlucht had volledige pakken aan en voldoende sterke mondmaskers. En tijdens het transport naar dat Brussel ziekenhuis ook, ik mag hopen van wel, die persoon was al meerdere keren onderzocht en als niet besmette persoon aangeduid. Want met de piloten die op het vliegtuig zaten, worden deze ook getest, getest en nog eens getest en nu toch positief, is minder erg dan dat ze ons doen geloven, al die voorschriften om een virus dat niet erger is dan de griep. Zou het niet kunnen dat het coronavirus van dezelfde familie is als het virus van de Aziatische griep in die Dit tijd? Dit komt binnen... Zo. En dan om hiermee te stoppen. Om de veertiende keer die ik de commentaren hier heb geleverd op de commentaren op het internet. Mm -hmm. Gaan we met Chef Bastiaans eindigen, is het van. En die zegt. En ik, ik, ik breng hem. Ik, ik, ik, breng voel Jeff... hem ik, ik voel dat dit weer iets gaat worden. Zo. Ik breng Chef ik in het. Het is gedaan met de wereld, we gaan er allemaal aan categorietje. Oké, okay. we're all gonna die. Hier gaat. Ja, we're all gonna die. Hier, hier komt Chef Bastiaans. Ik ben gestopt met werken, we gaan er toch allemaal aan. Ieder voor zich vanaf nu. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Dit teken. komt binnen. Je zou het wel denken. Ja, maar mensen gaan ook uh, desperate worden. Want die hebben ook al die shows gezien over die preppers. Uh, want uh, daar wil je het ook nog eens over hebben. Maar het zijn ook die Dat mensen die zich gewoon ingraven. Ja, ingraven met shotguns en water. En uh, ja, blikje gewoon... En gedroogd voedsel dat nog twintig jaar goed blijft. Ja, precies. Wat een bestaan. Daar kan je dan ook al voor kiezen. Ga ik nou nog inderdaad twintig jaar bonen eten? Is dat dan de waard om dan nog te blijven leven of zo? En ik moet die bonen ook nog op dag en nacht bewaken met mijn wapens. En... In die zin is van: als ik dan poëtisch mag afsluiten. voor we naar het voorleesmoment gaan. In die zin vind ik het toch wel heel mooi... de laatste momenten van mijn eigen moeder... dat ze dat aanvaarden. Zij, zij in tegenstelling tot mijn vader... mijn moeder die, die, die gaf eigenlijk meer zo van... oké, okay, ik ben er klaar voor, kom mij maar halen. Ja. En ik vind dat een heel mooie instelling. Prima. Ja, dat is een soort... Uh, yeah. Ik denk dat je met euthanasie zoiets kan hebben van oké, okay, ik ben er klaar voor en dan wil ik er ook nu klaar voor zijn en niet nog twee, drie. En het mooie, en is, het mooie en is dat zij dat, ja, die is gaan slapen, die is zelf gaan slapen. Vind ik heel mooi. Oké okay, dan. Dan is dit een goed moment om voor te gaan, over te gaan naar het voort. Eh, Philippe Oussier leest voor... Nou, kijk, en als Aaf dat zo zegt tegen jou, dan kun je ja, en maar Ja, daar slaat het doen. een beetje aan eigenlijk. Um, wat, sorry, wat? wat, wat? Ik ga, mijn voorleesmoment sluit aan bij, ons, uh, bij mijn laatste woorden daarnet eigenlijk. Het gaat over mijn ouders. Mooi. Want, is het van? Ik ga voor de eerste keer eens voorlezen uit. Ik heb, ik heb een tijdje lang in de jaren negentig dagboeken bijgehouden. Ik was niet echt van het ijzerprincipe elke dag. Uh, ik ben nooit zo geweest dat ik iets elke dag kan doen. Um, ik kan wel iets elke week doen, zoals deze podcast. Ik kan wel. Maar iets elke dag... Daar moet al geld tegenover staan voor ja. ik het elke dag doe, zal ik zeggen. Um, maar ik ging op zoek naar een voorleesmoment. En er komen zeker nog uit, uit Keith Richards en de boeken die ik momenteel aan het lezen ben. Er gaan nog wel voorleesmomenten uitkomen. Maar ik wilde nu... Ik was, ja, onlangs was ik er terug een beetje in beginnen lezen... ...naar aanleiding ook van een, uh, een bevriend schrijver... Die in, ...waarvan een, bi een um, biografie van verschenen is een jaar geleden. En de schrijver, um, Chris, en met zijn achternaam moet ik even opzoeken... ...maar Chris die vroeg mij... Uh, ...en de andere leden van Bulderdrang, waar Jean-Marie Bergmans ook in zat... Um, om over Jean-Marie te vertellen en uh -huh. naar aanleiding van dat gesprek had ik mijn dagboeken terug opgehaald okay. omdat ik wist, ik herinnerde mij dat ik toen na, na optredens en, uh, maar ook gewoon blijkbaar ook na dagen na, s'avonds eens in de, pen, in, in de pen schoot en dan al eens opschreef wat er gebeurde en dat is mooi om terug te lezen voor mezelf. En ik vond er ook wel wat literaire waarden in. Dus ik wilde het eens, uh, eens delen met de mensen. En dit gaat over een bezoekje aan mijn ouders in 1994 in Kalmthoud. En dit fragment noem ik de analogie der vervreemding. U zit mee aan de Praattafel podcast. De analogie der vervreemding. Op bezoek bij vader en moeder. De eeuwige tweevuldigheid. De bevloeiing. Binnenkomst getuigd van hoffelijkheid en respect van beide kanten Beleefde boel Los genoeg om als aangenaam bestempeld te worden Gevoelens van blij weerziens Snuifje nostalgie Maar ook fysiek vele sterke gronden Onaangetast door de tand van de klok Onverwoestbare noeste pijlen Uit een tijd van spel en onschuld De donkere voortuin De bakstenen De oprit De dubbele garagepoort De open achterdeur de poes. Een groet, een zoen, twee woorden en de drank wordt geserveerd. Bier, wat anders. Bier van het kasteel. Voor mij iets minder straf, zegt Chris. Zij moet nog rijden. Hoewel ze onlangs nog van het circus naar het huis was gereden... na een flinke avond flink borrelen. Perfecte landing. Wie, waar, wanneer, was onduidelijk... maar ongedeukt werd de missie volbracht. Goed, een wit biertje voor de schone... De engel. Vader bediende zichzelf. Een straf bier. Straffer dan alle andere bieren samen. Een nieuw ontdekt bier. Iets dat we alvast de volgende keer moesten proberen. Broer en bijna zus komen iets later binnen... maar worden even vlug van neveldrank voorzien. Moeder laat haar relatieshow voor wat hij is... en vader onttrekt zich van Fellini. Ons mannen zijn daar. De glazen klinken... Plots blijken er pralines bovengehaald te kunnen worden. Het huis galmt minder door meer volk. De katten worden verstoord in hun marathonslaap. De verhalen worden opgepoetst en de sollicitatiepagina's van de voorbije weken worden als stil bewijsmateriaal van je voorlopige werkloosheid op tafel gelegd. om later mee te nemen zodat er toch misschien nog iets van komt. De gedrukte krengen geven mij enkel inzicht in hoe lang het alweer geleden is dat ik mijn oorsprong ben gaan opzoeken mijn reisleiders, zij die mij toelieten te bestaan, de mensen die mijn leven creëerden, God en Godin, mijn ouders. Het deed hen goed om hun jongste telgen en schoon nog eens mee te maken. En het deed mij goed dat het hen goed deed, zodat het uiteindelijk mij goed deed om ook hen nog eens te kunnen bewonderen. Voor een of andere reden heb ik steeds het gevoel... Dat ik vader en moeder even goed ken als dat ik er het raden naar heb. Dat ik hem vertrouw en vermijd. Waardeer en afkeur. Hoewel zij een soort van referentiekader vormen in mijn werkelijkheid en zelfkennis, strooien zij tegelijkertijd vervreemding in mijn ervaringen in de cirkel is rond. U luistert naar de praattafel met Ossi en Ozier. Dat is een mooi verhaal. En dat wilde ik eigenlijk even delen met de mensen. En, en ook eh, Tournee mineraal misschien voor de Nederlanders uitleggen. In Vlaanderen is er een uh, ludieke actie om minder alcohol te drinken. Ja, in, in Nederland um, hebben ze dat ook. Dat is Dry January. Maar Dry January, wij doen dan uh, Tournee General februari. Die omdat die natuurlijk minder dagen in februari zijn. Dat is de Vlaamse. <laughs> <laughs> dan kunnen kun er toch weer drie dagen eerder aan de drank. Ik wel grappig dat ze in Nederland kiezen ze dan voor een Engelse tijm de langste en hier man. voor een Franse. Ja. Ja, de Nederlanders verengelsen graag. Hè? Ja. En Vlamingen zijn al zo gewoon, zijn eigenlijk halve Fransmannen. Dus... Uh, maar dat ik ja, dat viel me trouwens ook op met die slamme poets vorige keer. Dat er best veel Engels in zijn. En als je vraagt over wat ze doen, dat zijn dan traces mm -hmm. en dit en zo. En zo. Ja, ja we, doen we doen traces beetje... en, en we doen performances. En dan uh, van een audience. Dat, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> zo, zoals uh, die twee filmmakers die Antwerpse filmmakers die met Will Smith een film gemaakt hebben. Adil, uh, ja, die ken Adil ik en Bilalov. Ja. toen hij nog op school zat, heb ik een spotje voor hem gemaakt, want hij wilde hier in de gemeenteraad komen elk derde woord is dan, zeker Adil, elk derde woord is fuck <laughs> ik, ik kan eigenlijk geen correcte zin meer formuleren nee precies, maar ja die, die soort films die ze maken, daar zit ook gewoon in elke zin fuck en dan om de drie zinnen wordt er weer iemand of iets opgeblazen en zo dat is, dat is helemaal dat genre waar ja maar gaan. Het is dat, die films zijn natuurlijk goed voor hele andere redenen uh, ik heb het ook altijd moeilijk dat mensen dan, hey, bijvoorbeeld uh, dat was toen ik jong was, ik las vooral strips en er werd dan meewarig over gedaan, dat is geen literatuur, en dan zei ik. Natuurlijk niet, dat zijn strips. Hem... <laughs> Weet je, dus ja, ja, het is ja, ja. Een appel en een peren. Hè? Uh, ik kan genieten van een goede actiefilm. Ik kan iets minder genieten van Will Smith, maar ik kan genieten van een goede actiefilm. Ik kan genieten van een goede drama. Ja, en, uh, als het en, goed gemaakt is, dan eet ik het graag. Snap je? Als het goed bereid is. Dan gaat het wel binnen. Ja, ik weet niet, maar toen, toen zeg maar in die tijd van Die Hard en, en zo die films er met Eddie Murphy, Beverly Hills, Cop dat was nog allemaal, ja, dat, dat had iets echt iets grijpbaars. Maar tegenwoordig, bij Heel al vaak, die achtervolgingen, dat dus. ik denk dat is allemaal digitaal. Ja, ja. Dat is allemaal CGI. Ja, allemaal digitaal inderdaad. Die achtervolgingen zijn digitaal geworden. Altijd springen, altijd springen uit vliegtuigen. Dus, dus de scenario's worden ook maar wilder en wilder. Ja. Plus je moet steeds minder kunnen als een acteur. Je moet, je moet maar eens een film uit de jaren... Ja, we, zijn, we klinken nu als oude mannen, maar het is echt waar. Een, een, een film van enkele jaren terug. Zie je nog echt performances bij die acteurs? Ik zeg niet dat dat goed of slecht is. Hè? Ik wil niet als een boomer neergezet worden. Bij de oude bondfilms. Of, of een oude bondfilm, een, maar zelfs nog niet zo oud. Hè? Dus uh, CGI begon echt... De laatste... Ja, hè, dus er zijn de prachtige experimenten zoals Jurassic Park. Maar iedereen weet... Dus je vergeeft day. ook heel veel van die effecten. Of die spacefilms. Je vergeeft heel veel, want de, de suspension of belief is er nog altijd. Maar ja, zo'n ja. Star Wars film werd echt nog in geacteerd. Moesten nog fysieke stunts uitgehaald worden. Moest toch nog... Door het stof gerold worden in kartonnen decors die echt gebouwd werden <laughs> ja, door... Af, snap je wat ik bedoel? En die ruimteschepen en, en, waren nog echt van die modellen. Eh, dat werd gewoon ja, een stopmotion allemaal. Dus die werden nog met alles werd met pellicule gefilmd ja, ja. en dan over elkaar gelegd en, en ingekleurd met de hand op de pellicule. Dus alles was nog met die fysieke drager bezig. Ja, nu zijn en, ze me dus kwijt. En we zijn het eigenlijk kwijt aan het geraken. En gelukkig zie je dat natuurlijk dan in de kunst opduiken. Dus dan zie je de kortfilm en, de, en, en de, de korte animatiefilms. Maar ik vind het zo jammer dat een, een goede animatiefilm... dat het onmiddellijk naar de computer verwezen wordt... Een goede actiefilm, we lossen het wel op met CGI en, ja, ja. en een bluescreen of een greenscreen. Ja, dat is jammer hoor. Ja, ja als er nog geld is, hè, want dat, dat heb je ook vaak nu tegenwoordig, dat je het, het budget-einde, dat je zo'n film ziet en dat je dan nog met een raar leeg gevoel, met een raar einde naar buiten gaat. En wat ja. zou, maar dat blijken dus vaak budget te zijn, want op een gegeven moment is het geld op en die zegt, nou we hebben nog op. twee dagen. Nou. Dan gaan ze een hele nacht lopen schrijven en een ander einde maken. Want we moeten ja. dat met. huppakee. Uh, en dan. Uh, zo, dat gebeurt best vaak. Ik heb heel wat van die films gezien. In mijn ja. tijd als uh, operateur in de Roma heb ik denk ik wel honderd films gezien. En daar, daar waren er heel wat bij waarvan ik dacht: nee, nee, nee, nee. Ja. Dat, was, dat was niet het originele script. Dat kan nooit. Nee, nee. Dat originele script dat, dat is om de fondsen binnen te harken. En. Um, en ik denk inderdaad dat dan uh, gaandeweg worden er beslissingen over beslissingen genomen. En, en je, ziet, je ziet inderdaad dat er cut, cutting corners zijn geweest. En daar had ik zelf een galicisme. Ik had die gewoon... Ja, nou één ding wil ik het nog even over hebben, die laat ik nog even staan. Ik heb op onze Facebookpagina, weet je wel, die we ook hebben, uh -huh. een uh, poll gezet over... Want Ik weet niet, ja, jou zal het nu niet zo hard opvallen, maar de, de verkeerssituatie ja. hier in Antwerpen is gewoon dramatisch aan het verslechteren met de ja, invoering ik het van... Minst. Ja, ja. Op, op dit moment is 100% van de reacties, dat zijn er vier, <laughs> negatief. Dus Echt? dat. Ja, nou ja, maar het is ook vreselijk. Want ik rij mijn vrouw heel vaak heen en weer. Want die moet ik ter been enzovoort. Dus ik kom op bepaalde kruispunten aan je stevast. Nou, joh, daar wil je niet weten. Wat een ellende. En echt een complete infarcten. Op weg naar dan... deze praattafel, van de keuken naar boven. Op weg naar de computer. Um, en dat is een hele weg voor mij. Want ik kan die weg nog maar sinds enkele weken echt. echt uh, uh, min of meer aan omdat er een trap uh, moet gedaan worden dus dat duurt wat uh, mm -hmm. met in, in mijn situatie maar goed uh, dus het laatste wat ik van beneden nieuws, uh, de nieuwsuitzending stond aan op televisie en uh, daar hoorde ik van een heel groot uh, ongeluk in de Beverentunnel opnieuw. Ja. Uh, met, met natuurlijk vrachtwagens. En, en, uh, er zijn te veel auto's, heist van, er zijn te veel mensen. Alleen, Elk de... probleem is te herleiden tot te veel. En als je dan een wanbeleid hebt, dan krijg je dit. Ja. Maar dat wanbeleid is ook van. Met de miljoenen vrachtwagens. allemaal rotzooi heen en weer slepen. Het is zo'n lopende band. En die eindigt in de kringloopwinkel. En op het containerpark. Zo is dat. En die eindigt. En dan gaan we maar ineens naar het weeklied. In de ditch, in the ditch. Eindelijk. En die eindigt gewoon in de goot, is het van? <laughs> en uh, vertel eens kort over die goot die we gaan Heel kort, uh, bezoeken als, nu. Als je, als je geen geld hebt, dan eindig je in de goot. Dit is ja. een, een liedje uit mijn oude doos van enkele jaren weer, terug. Met een, uh, een eervolle vermelding aan de drums, aan de batterij, zoals dat wij in Vlaanderen zeggen: de batterij. De, ja. de rest ben ik. En wie is, is erop? De, de is een briljante drummer uh, waarmee ik al jaren samenwerk. Uh, hij is de drummer nu ook bij een, bij een bandje, um, uh, die, waarmee hij momenteel in uh, opname is, zelfs voor zijn tweede album, Handkerchief. Uh, uh, uh, handkerchief uh, bedoel ik uh, Dus een, een, een roots band, uh, uh, Rhythm and blues Gemengd met Latijnse ritmes En uh, trompetten uh, Ik zal je wel eens meenemen naar een optreden daarvan Oké okay. Als ze weer helemaal goed zijn, dan gaan we er zeker eens samen in zien Want het is echt de moeite waard En um, ik ken hem al jaren Ik ben hem tegengekomen op een job uh, Jaren geleden En dat moet nu ondertussen ook al bijna tien jaar geleden zijn Ehm um, en uh, hij op de drums en de, uh, andere instrumenten en de zang is van uh, uw Dat was een heel geslaagde poging in, uh, om, om een heel erg 70s. Dat deed me aan van alles denken uit mijn uh, jeugd, van in Agada da Vida tot uh, die sound. Uh, dat is geweldig. Het was geen poging, het is gewoon er zo uitgekomen. en uh, ik er Niet meer aan gedraaid. Nee, vooral ook niet meer doen. Afblijven. Nee, voilà. Het ziet goed, hè? Lekker, hè? Ze zat ook weer lekker. joh. Hallo. Hij uh, is Ik was altijd zo blij dat hij nog even mag pianoen op het einde. Hè? Ja, en hij komt nu live vanuit Gran Canaria. Hè. Hij zit gewoon... Ja, uh, Maar hij zegt niks, uh, want hij speelt piano. We hebben geen budget ook om hem te laten spreken. Dus ja, hij doet alleen de piano. Hey. Allee, man. Uh, heb jij nog plannen deze week om gekke dingen te gaan doen? Ik... Uh... Ik kijk helemaal er naar uit, maar eerst helemaal onderzocht te worden. Sorry. Oh, wacht even, wacht. Ja, sorry. Ik kan je het nog eens doen. Ik raakte je even kwijt. Stomme Skype. Kijk, ik kijk er uh, naar uit om uh, weer uh, de klamme dokterhanden op mijn been te voelen. tijdens het uh, tweemaandelijkse medisch onderzoek. Um, maar gelukkig zal ik daarna met mijn shitchen van Los Angeles. met mijn levensgezellin, met Chris. Uh, gaan we gewoon samen heerlijk tafelen. omdat we op 7 februari 28 jaar gehuwd zijn. Oh. Oké. Okay. Dat vraagt om een feestje. Ja, dat gaan we met z'n tweetjes doen. Een tijd aan tijd. Oké. Okay. Ja, we hebben geen. Oh jee. Oh god, oh, oh, oh, oh, oh, nee, nee. Ik krijg nu allemaal weer beelden in mijn hoofd. Nee. Nee. Nee. Nee. <laughs> hey. Jij je maar ongerust over dat coronavirus? Oké. Okay. Ja, precies. Uh, ik zal mij ongerust maken over mijn revalidatie en over mijn huwelijk. Okay. En bij deze ga ik afscheid nemen, is het van ah. ik, uh, ik zit erdoor. Ja, ik ook. Dames en heren, de harde schijf is vol. Uh, onze zijn tijd is voorbij. We moeten eruit voor de reclame en de files. Ik zou zeggen hartstikke bedankt mensen voor het luisteren. Steun ons. Toe. En uh, zoek ons op, op Facebook. Deel het, share het. En laat anderen weten hoe prachtig je deze podcast vindt. Ook welkom aan de Nederlandse luisteren. Dag allemaal. Dank iedereen tot de volgende. Bye bye.